Ik ben hier een schut. Doe weer voorzichtig als je straks de weg op gaat, waarschuwt rijkswater staat. Het advies is vooral: probeer ver buiten de spits te reizen. Dus voor de spits of na de spits die weg op te gaan. Zodat we ook nog altijd voldoende ruimte blijven houden om die uh, wegen blijven besproeien en schuiven. Vanmorgen stonden er de, ondanks het thuiswerkadvies toch veel files. Straks kunnen de sneeuwbuien ook overgaan in regen en natte sneeuw. En dan gaat het ijzelen en dan wordt het weer spekglad. In veel gemeenten wordt de komende dagen geen vuilnis opgehaald... vanwege de sneeuw, onder andere in het gooien... en in het westen van Brabant is dat het geval. In Den Haag werden vandaag ook geen afvalbakken op straat gelegd, net als in delen van Amsterdam. De vuilnismannen worden namelijk vaak ingezet op strooiwagens. De legerschappen in veel supermarkten zijn weer grotendeels gevuld... en anders worden ze morgen weer aangevuld. Sommige mensen die namen geen risico en gingen hamsteren. Ik denk gehad op tijd. Twee testen mee en dat komt het helemaal goed. Lekker hamsteren. <hijde> Gisteren lukt het niet om overal de versproducten te leveren. Grepen klanten mis? Het bezorgen van boodschappen is wel moeilijk. Online supermarkt Picnic heeft vandaag alles gecanceld. En de Britse wielrenner Simon Yates stopt ermee. Hij zegt via zijn ploeg dat hij dit het juiste moment vindt om zijn carrière te beëindigen. 2018 won hij de Ronde van Spanje en vorig jaar de Ronde van Italië. Ook won hij drie etappes in de Tour de France. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht trekken er weer winterse buien over het land... met in het oosten vooral sneeuw. Op andere plekken kan het dus ook regen zijn en kan het gaan ijzelen. De temperaturen blijven rond het vriespunt. Morgen bewolkt en vooral later op de dag regen en een graad of drie. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Het is nog rustig, alleen nog files voor de Duitse grens. Op de A1 staat 7 minuten en op de A37 5. En flitsers op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 37.6. En de A73 echt Venlo bij 8.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. De 538. -middag -show. Jawel, 4 uur is het. Welkom bij de 538 middagshow Show. Met Ketsi te nu. Dit is Steen. Radio 538. Het is woensdag, het is 7 januari. Welkom bij de Middagshow. Zitten iemand te luisteren? Zitten iemand te luisteren? Ongemakkelijk bezoekje heeft gehad bij de huisarts. Ja, leuk. Eigenlijk eentje die je ver weg wil stoppen. Achter ja. allerlei deurtjes en die laadjes. Dat je denkt, ik wil er eigenlijk nooit meer aan denken. Maar dat spreken we dan af. Dat, dat als je zo'n ongemakkelijk bezoek hebt gehad bij de dokter... is dit gewoon de laatste keer dat je het vertelt. Ja. De laatste keer dat je het deelt. En dan ben je er ook vanaf. Dan is het ook klaar. Ja. Maar zou je het willen delen met ons? En het mag echt in de categorie... heel ongemakkelijk. Want ja. de huisarts wordt snel ongemakkelijk. Ja. En het kan ook door de huisarts komen hè, dat het ongemakkelijk dat iets zegt, of, ja, of de assistente van de huisarts, die kan ja. het ook ongemakkelijk maken. Maar heb jij een heel ongemakkelijk bezoekje bij de huisarts gehad en zou je ons willen, willen bellen? Tot nu toe belt er altijd iemand. Ja. Uh, maar deze is spannend. Zit er iemand te luisteren die wel eens een ongemakkelijk bezoekje bij de huisarts heeft gehad? Als jij nu in de auto zit... Of en denkt, te luiter, oh ja, die ene ja. keer. Oh, dat was erg. Nou, dan moet jij ons nu gaan bellen. Bel ons alsjeblieft. 0909 3000 538 dus. Heb je wel eens een ongemakkelijk bezoek bij de huisarts gaat. Bel 0909-3000-538, want we weten het heel leuk om van je te horen. En uh, je mag ook altijd even reageren in de 538-app, dan kan je ons een uh, berichtje sturen. Dus zit er iemand te luisteren die wel eens een ongemakkelijk bezoekje bij de dokter heeft gehad. 0909-3000-538. En welkom bij de middagshow! Standing right on the edge, looking into each other's eyes. We're just one step away from his falling Slash en zo. David Bowie, Under Pressure. In de middagshow van 538. En uh, zit daar iemand te luisteren... die ooit een ongemakkelijk bezoekje heeft gehad... bij de huisarts. En erover wil vertellen ook natuurlijk. Precies. Uh, en, uh, <laughs> We hebben een anoniempje. Oh, dat, dat is altijd goed. Ja. Hallo anoniempje. Hallo. Hi. Heb jij een uh, ongemakkelijk bezoekje gehad aan de huisarts... Uh, ja, een aantal jaar geleden was dat uh, erg ongemakkelijk. Nu kan ik er enigszins om lachen, maar toen uh, was het niet zo, uh, <laughs> niet zo grappig. Wat scheelde eraan? Uh, nou ja, het was een beetje de temperatuur wat het uh, nu is. En uh, ik was onderweg en ik dacht eigenlijk, kan het wel volhouden tot thuis, maar dat ging niet dus onderweg een noodstopje maken om uh, even uh, ja, sanitaire stop te doen. Uh, en ook uh, snel mijn broekje dicht willen maken. Alleen uh, ja, het is al een velletje ertussen. <laughs> Oh, er worden echt alle mannen in lijk bleek hier in de studio. Ja, buiten het feit dat het ontzettend pijnlijk was, bleef het ook aan bloeden. Want ik had zoiets, hoe kan ik nou een natte boek krijgen? Oh! Ja, zo pijnlijk was het. En hoeveel zat tussen? Dat is veel geweest. Ja, dat is aardig wat geweest. Maar ja, ik heb de huisarts gebeld. En uh, ja, kom maar even langs. Uh, alleen je eigen huisarts is ze niet. Dus ook nog een invalarts. En een dame. Oh. Oh. <laughs> dus, uh, maar kan je, dan kan je ja. ook niet meer normaal lopen. Dan nee, je van 26. <laughs> nou ja, ik, ik weet niet eens hoe oud ze was. Maar ja, uitleg, ze moesten enigszins op lachen. Het was van, ja, laat maar zien. Uh, ja. ja, daar zit je dan. <laughs> want, want, kijk, maar, als, eh, doe je hem dan, is de eerste reactie, ik maak ook gelijk de rit weer open, of niet? Ja, nou, was hij al ja, vrij? Ja, het was zo pijnlijk uh, dat ik hem wel openmaakte, zeg maar. En toen zag ik wel dat het uh, wat bloedde. Maar ik dacht, ja, dat zal zo zelf wel stoppen. Maar ja, dat deed dus niet. Oh, het is zo pijnlijk. En... Je hebt hem helemaal losgeritst, al dus hij was vrij het velletje. Maar ja. het was enorm, het was lekker aan het bloeden. Ja, het was inderdaad lekker aan het bloeden. En uh, toen kwam ik bij de huisarts en uh, ja, toen keek ze, toen zei ze ja, dit moet wel, uh, gehecht of gelijmd worden. En toen hebben ze het uiteindelijk uh, gelijmd. En ben je nu besneden? Nee, nee, nee, nee, En hield het goed en mooi en zie je er niks meer van? Nee, ja, goed wil ik niet zeggen. het is toch, ja, iedere keer als je naar het toilet gaat... dan, ja, dan komt er toch al vocht langs. Dus dat was iedere keer wel behoorlijk pijnlijk. Maar nee, ja, je ziet er wel iets van. Maar het is op zich wel redelijk, vind ik mooi genezen. Ah, hij kijkt niet helemaal recht meer. Nee, nee, inderdaad. En draag jij nog broeken met rits of alleen knopen? Nee, toevallig heb ik nog één broek met een rits... en die heb ik zelf aan. Ja, dat snap ik. Je weet gewoon door jouw verhaal... dat half Nederland op dit moment gewoon pijn voelt. Uh, uh, dit is... Ja, dat zal wel ongetwijfeld zijn. Oei, oei, Heb je het ooit nog eens met de dokter erover gehad daarna? Nee, want die dokter heb ik gelukkig nooit meer gezien. Ach, gelukkig, gelukkig. En heb je het verteld aan mensen maar... in de omgeving? Jawel, maar ja, op een gegeven moment merk je toch wel... Uh... Op het moment dat je dan naar de wc moet, denk je denkt van hm, dat voelt niet heel fijn. En mensen die je goed kennen, die zien toch veel wat is. Er? Ja, ik moet naar de wc. Ja, waarom kijk je dus overeind bij? Ja. ja. <laughs> hey, maar inmiddels goed hersteld. En hoe doet het nog? Ja, hij doet het, hij doet het goed. Dus, uh... okay, gelukkig. Gelukkig, ja. Nou, echt super tof dat je. En dat brok van je dat je even hierover wilde Zeker. vertellen. Ja, ik zou bijna zeggen graag gedaan. Ja, achteraf gezien wel, maar uh, op dat moment had ik zoiets van... Een... Zit er iemand te luisteren die ooit een ongemakkelijk bezoekje heeft gehad bij de huisarts? Ja, velletje tussen de rits. Hoi! Anoniempje, dankjewel. je wel. Graag gedaan. Hoi. hoi! Hoi, hoi! Kan je niet nog even blijven?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 Het Ik wil weer wakker met je woorden Nummer. Hey, Kensington gewoon toegevoegd, hè? Ook nog. Die Kensington, Lijst. ja, ook bij de vrienden van Amstel. De vrienden van Amstel, kaarten zijn onmogelijk te kopen... En uh, het feestje wordt maar beter en beter. Niet helemaal waar trouwens. Als je het voor 2029 wil... Oh, dat zou kan je, je misschien wel. nog maken. Ja. Ja. Helemaal achterin ergens. Ja. de wachtrij. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, hier bij 50 jaar kun je wel kaarten winnen... voor de vrienden van Amstel Live. De line-up wordt maar groter en beter en beter. Kensington is toegevoegd. Douwe Bob die je net hoorde. La Fuente is er ook bij. Die was goed vorig ja. jaar. La Fuente. Ja, maar die maakt een soort hitmix waarin je alles precies hoort wat je wil horen. Ja. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Maar ik vind dat zo knap als een dj het voor elkaar krijgt... dat opeens uh, de lichten veller lijken te ja. staan... het geluid harder lijkt nou, dat te zien. Dat kan hij, ja. Het bier kouder wordt voor je gevoel. Dat, ja. Uh, kaarten voor de vrienden van Amstel. Win je als je zo meteen weer de bel hoort. Hè? Ja, Heb je klopt. de bel? Ik heb je hebt de, de bel. Ja, ik de, de, de, de bel. Kijk, ze heeft, ze heeft de bel, mensen. Dat is stap 1. Ja. <laughs> en als je die uh, kroegbel zo meteen hoort... bellen met de studio 0909-3058... en dan weer je die kaarten.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 Dat betekent rust. Voor jou. Bij Correndon vind je jouw zonvakantie. Pak nu de allerhoogste vroegboekkorting. En nu snel naar correndon.nl. Let's go! Je rijdt de veelzijdige Suzuki e-Vitara al vanaf 31.995 euro. Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki-dealer. Boek nu Curaçao en krijg de allerhoogste vroegboekkorting. Check correndon.nl. Zo klinkt de mooie toekomst. Het jubileumfeest.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 Plus? Ik wil heel graag dat huis, maar hoe krijgen we ooit de goedkoopste hypotheek? Rustig, we zitten toch bij Frits? Als het ergens lukt, lukt het bij Frits. Ze vergelijken echt alle banken. Oh my god, het scheelt weer een paniekaanval. Ja, thank god. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl Vanavond en vannacht trekken er winterse puien over het land... met in het oosten vooral sneeuw, op andere plekken kan het ook regen zijn. Temperaturen die blijven zo rond het vriespunt en dan morgen... Oh, nee, hoor, wat mee? Ja, ik wil zeggen, ik heb wel gehoord dat het uh, vrijdag losgaat. Gaat, gaat, het, oh, gaat ja, het vrijdag had, los? Het, ja, dat er weer 20 tot 50 centimeter sneeuw kan vallen. Is dat zo, Iris? Kan. kan. Het kan, kan nog twee kanten op. Of het ja. wordt regen, of het valt in de vorm van sneeuw... en dan komt er echt weer een dik pak sneeuw aan. Uh, maar ik was gebleven bij morgen. Oh, ja. ja, dat is ja, goed. <laughs> morgen bewolkt en vooral later op de dag regen. Het wordt een graad of drie, maar vrijdag... Ja. ja, Hel, Hell, snowmageddon, snow, snowmageddon, snowmageddon. Snow. Snow snow eh, uh, verkeerder hoe is het daar? Nou, er valt mee, er zijn vier files en de langste staan nu op de A28, Asse-Hogeveen, voor Hogeveen 7. Op de A37 voor de Duitse grens 12 minuten en op de A50 Apeldoorn-Emmeloord voor Kampen 8 minuten. is er één flitser op de A73 tussen Echt en Venlo bij 18.6. Het is twee minuten over half vijf. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedemiddag, Rijkswaterstaat verwacht wel weer een drukke avondspits. Vanmorgen stond er ruim 700 kilometer file en was het de drukste woensdagochtendspit sinds 1999. Veel thuiswerkers vandaag, maar dus ook weer niet. Sommige scholen gingen dicht en andere waren gewoon open. Ik vind het wel leuk, want dan kan je in de pauze ook spelen. Ja, nou niet iedereen vond het dus leuk. Wij zijn bijna de enigste school die open zijn. En ik wil gewoon uitslapen, want ik ben heel moe. Ja, supermarkt. Ja, Supermarkten die hadden weinig verse producten... en dus werd er ook gehamsterd. Wat eten hebben natuurlijk. De legenschappen worden inmiddels wel weer aangevuld... en de bergers en de strooiwagens... die gingen natuurlijk ook volop de weg op, want het was... Glad, goed glad. Harder dan uh, 50, 60 moet je echt niet willen. Want dan uh, liggen je er gewoon 100% naast. De ik stop. ben zo uh, jaloers op die mannen en vrouwen die dat doen. Ja, jij vindt het wel cool, En die hè? schuifwagens, ja. en ze gaan hard en ze, ze pakken een ze Ja, die zijn goed, die ik zie ze ook gewoon netjes door wat mag natuurlijk. Dus ja, ja, vet hoor. Ja. Uh, de schooienwagens zijn inmiddels al 27 keer de wereld rondgegaan... en we hebben 100 miljoen kilo zout gestrooid. Dus is het op de weg een kwestie van... Rustig aan, hoge versnelling, weinig toeren. En straks kan het ook nog gaan ijzelen. In het oosten is code oranje verlengd naar 8 uur vanavond. In het westen is het inmiddels code geel. Maar het is niet alleen maar ellende, hoor. Ja, ik, uh, ik hou ervan. Ja. Ik ben blij dat je dat zegt. Ik zit ja. ook te genieten. Ja. Wat is het mooi, joh. Is het. En we moeten natuurlijk ook gewoon een beetje... Met allen. we moeten ook niet te gauw in paniek zijn. Het gaat ook wel weer een keer door. Ja, nou, het maar gaat... vrijdag, hè? Vrijdag. Ja, ja, ja. Ja. Het gaat dus wel even door je morgen en vrijdag. Ja, vrijdag. Ja. Ja. Maar komend weekend wordt het weer heel koud. Alle wedstrijden in de betaald voetbalvrijdag zijn gecanceld. Amateurvoetbalwedstrijden gaan het hele weekend niet door. Twee mannen zijn veroordeeld voor incidenten rond Oud en Nieuw in Eindhoven. Een man moet twee maanden de cel in nadat hij vuurwerk naar twee boa's had gegooid. Het zijn de eerste snelrechtzittingen van het jaar. Presentator Ewaard Genemans die heeft vandaag alweer het achtste seizoen van zijn bureaureeks bekendgemaakt. Op Instagram bevestigt hij dat het inderdaad gaat om de locatie die veel fans al herkenden in zijn filmpje van eerder, Groningen. En een bekend gezicht die keert terug bij Craship, Bram van den Berg die kruipt weer tijdelijk achter het drumstel... tijdens de aankomende clubtour. Hij had in december hè, de afscheid genomen in de Ziggo Dome van uh, de band. Daarvoor had hij al een uitstapje gemaakt. Hij kreeg in 2023 de unieke kans bij U2... waar hij uh, tijdens de wereldtour mee mocht. Want daar mocht hij de vaste drummer van de band vervangen. En nu keert hij dus weer even terug ja, bij Craship. Ja, te Krasip. gek hoor. Ja. Hij heeft er nooit iets over verteld, hè? Nee. Hij heeft een heel gek verhaal ja. dat hij nooit gewoon even heeft verteld... hoe dit nou is gegaan ja, en, en wat willen dit weten. Ja, ja, precies. Kek. Je wil toch weten hoe dat is om bij YouTube te drummen... hè? maar het leuk dat hij ja. weer even terugkomt. Eerst deun. Echt gedaan. Ja, 538. De 538 Middagshow. Met Olivia die man hij niet. Zo direct naar Shepard. Radio 538. Open, scared to get up on the stage, second guessing. No way that I could have played. I was feeling blank stairs and empty chairs. <laughs> <laughs> Then you found me and pushed me into. Middagshow. We hebben al uh, eerder contact gehad met meneer Slippens. Dat klopt, ja. En uh, we waren toen... Ja, we hebben ons toen professioneel uh, gedragen. Ja, we hebben totaal niet uh, de link gelegd tussen uh, Nee, op het einde een stukje. Ja, een klein beetje, ja. uh, Jan Rienst uh, Slippens is van Rijkswaterstaat... en hij is uh, de gladheidscoördinator. En we hebben hem aan de telefoon. Uh, Jan Rienst Slippens, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst complimenten, want wat lag de weg er goed bij... Alles nou, dat is goed om te horen. Ik ga het doorgeven aan, uh, aan de collega's. En uh, met name dan ook de medewerkers van de aannemers die voor ons dit werk uitvoeren. Hoe is het op dit moment op de weg? Als je op je werk zit, je wil naar huis, uh, gaat dat lukken? Ja, dat, dat gaat wel lukken op de meeste plaatsen. Het is uh, uh, op dit moment ongeveer 30 kilometer file, dus dat is een hele rustige avondspits gelukkig. Na een best wel moeilijke ochtendspits. Uh, de wegen zijn over het algemeen redelijk schoon te krijgen. Het is wel zo dat uh, nog steeds sneeuwbuien uh, over het land trekken, uh, van west naar oost. En dat gaat ook nog wel door tot na middernacht. En door die buien en ook door het bevriezen van natte weggedeelten zijn de wegen wel gevaarlijk glad. Dus opletten blijft de uh, vies. Ben je teleurgesteld dat zoveel mensen toch nog uh, de weg op zijn gegaan vanochtend? Nou, het is natuurlijk altijd jammer als er te veel zijn. Aan de andere kant, er zijn wel minder voertuigen op de weg geweest. Er is wel file ontstaan, maar mensen hebben hun snelheid natuurlijk aangepast... en hebben ook meer afstand gehouden, waardoor het leek alsof er heel veel file stond. Maar het aantal voertuigen, dus het aantal mensen op de weg, was wel minder dan... Dan normaal. Ja, en niet iedereen heeft altijd gezagd. de keuze ook, denk ik. Hè? Sommige mensen ja, moeten ook gewoon. Ja. Als je gewoon naar je werk moet, dan moet je. En, uh, ja, kijk, wij hopen natuurlijk dat we altijd voldoende ruimte houden op de weg. We om onze strooiers en sneeuwschuivers bij sneeuwval om die voldoende vaart te laten houden om hun werk te kunnen doen. Want ik merk ook hier bij 538, iedereen zit toch een beetje te timen. Wat is nou het beste moment? Weet je wel, wil je toch nog op tijd en veilig thuiskomen vanavond? Nou, voor vanavond uh, valt dat dus reuze mee. Er is 30 kilometer file, dus ik denk dat dat. Uh, het thuiskomen uh, lukt. Ik zou wel de snelheid iets aanpassen aan de omstandigheden. Dus uh, als je een, een normaal zeg maar anderhalf uur reistijd hebt, uh, tel daar zo een half uur bij op. En hoe worden de komende dagen? Heb je gehoord over vrijdag? Ja, we hebben gehoord over vrijdag. Er zit nog wel wat onzekerheid in, maar uh, het lijkt in ieder geval op dat noorden van het land, Groningen, Friesland, Drenthe... Uh, over IJssel, die, die, die krijgen met behoorlijke sneeuwval te maken. Uh, onduidelijk is nog waar de grens precies komt te liggen, of Gelderland daarbij hoort en Noord-Holland. Uh, ten zuiden daarvan lijkt het op, uh, op regen of op natte sneeuw uh, uit te komen. Maar de grens blijft uh, uh, lastig te bepalen voor de verschillende weerbureaus. Uh, dus dat is nog even afwachten. Uh, daar gaan we morgen meer over horen. Ah, ik moet toch even vragen. Ik moet er even... Hoe zit het met zout? Zit het nog goed? Als ja, Rijkswaterstaat, wordt... heeft een, ja, Rijkswaterstaat heeft voldoende eigen voorraad... Uh, om uh, voorlopig deze winter nog aan te kunnen. Jo Rienst. Een collega van mij, ik wil geen naam meer noemen. Irene Mielen ja. uit Hilversum. Die overwoog sneeuwkettingen vanochtend. Maar dat mag niet... In Nederland mag je niet met, uh, met sneeuwkettingen ja, maar dat op de openbare toch wel, lange ja, Maar Ik vind jouw dedication om gewoon wel op, hier wel op je, op je ja, werk te ik komen. Dacht, als het moet, dan ja, ik, leg ik, ik ze eromheen. Dan ga ik heel zachtjes rijden. Ja, dan wordt het toch langloven. Ja. ja, dat is wel een optie. En het is in mooi in de natuur op dit moment. Dus uh, wat dat betreft, uh, langloven zou, zou kunnen. Nou, het voelt toch een beetje alsof we uh, jou voor het laatst... nu even aan de telefoon hebben deze week, Jarien. Dat is wel goed Ik hoop het eigenlijk. Dat ook. hoop ik, ja. ja ik, wacht toch, ik gok toch nog op de vrijdag. Oké. Okay. Uh, Anders, heel veel dank voor het goede werk op de wegen vandaag. Graag gedaan en succes met het programma. Yes, Jan-Rien okay. Slippens, gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat. Dank. Dit is de middagshow, 15 jaar achter de check nu. I'm clumsy. my head's a mess you got me. Going everyday. Zeker voor de radioring. <laughs> ja. Ja. Uh, de, wij, deze campagne heeft gelast last van de sneeuw. Nee hoor, die nee hoor gewoon wij denderen door. door met onze campagne. Ach, ja. uh, de Ring. misschien heb je er nog nooit van gehoord... maar de Radioring is de enige prijs die er is uh, voor radiomakers. Ja, die bestaat al heel erg lang. Nou, zolang als dat radio bestaat, volgens ja. mij. Ja. Ja, ja. Als je in de reclame werkt, dan kun je elke week een prijs winnen... maar bij ons is er eentje. Ja, ja. en we hebben nog nooit gewonnen. En uh, ook jou nog nooit gevraagd om te helpen te winnen... want zo werkt het wel, we hebben stemmen nodig. Maar het is dit jaar voor het laatst. Het is voor het laatst, ja. ja. ja. Dus uh, als we ooit nog een keer kans willen maken op een ring... dan is dit ja. onze enige kans. En we maken iedere dag uh, dit radioprogramma met heel veel luisteraars. We hebben er nu alweer zes volgens mij aan de telefoon gehad... in een klein uurtje. Ja. En uh, we dachten, ja, die luisteraars die ons helpen elke dag... Uh, en wij zelf vinden het, ja, ze vinden het ontzettend leuk om dat ding een keer te winnen... die radioring. Maar daar hebben we dus hulp nodig. Dus we zitten eigenlijk... Eigenlijk, je ziet het niet, maar we zitten eigenlijk op onze knieën hier... <lacht> te vragen om je hulp. Je zit wel te bedelen, ja. Wel het een beetje. Is wel een het beetje bedelen, is maar dat moet bedelen. ook eigenlijk. Want we gaan toch iets van je vragen. Ja. Nou, we ja. maken dit programma gewoon echt samen met onze luisteraars. En dat vinden wij ook de leukste momenten die wij hebben in, in, de, in dit radioprogramma. En wij zouden het echt heel leuk vinden om dit stuk ook weer samen met jullie te doen. En, uh, en dan gaan we ook, denk ik, ook helemaal ophangen aan jullie als we daar met die prijs staan. Ja. Want dat verdienen onze luisteraars. Misschien moeten we ook, maar we iedereen bedanken daar ook. Iedereen die gestemd heeft. Iedereen. Iedereen. Ga iedereen bedanken daar Zo. op het podium. Gewoon alle stemmers. Ja. Dat maar goed, is een wil, oh. wil je ons helpen? Ja. Wil je ons helpen om die radioring te winnen? Het is de allerlaatste die je kan winnen. En je kan dus nu al stemmen. De stembussen die zijn open. Wat je nodig hebt is een e-mailadres. En als je meerdere e-mailadressen hebt... dan kan je met meerdere e-mailadressen stemmen. Kijk. Je moet elke keer wel even bevestigen in je e-mail. In je e-mail wel bevestigen. dat is een vraag die gesteld wordt door Ellen. Die vraag kan ik met meerdere e-mails. Ja hoor, en als je een klikfarm ergens hebt, kun je ook helpen. Een klikfarm? Mocht je een klikfarm hebben... Kun je ook helpen. dan help ons alsjeblieft. Nee, het werkt heel simpel. En je hoeft ook geen nieuwsbrieven aan te vinken. En je wordt ook niet lastig gevallen. Het enige wat je moet doen is even naar radioring.nl. Dus radioring.nl. En dan klik je op stem nu. En dan ga je naar middagshow van 538, moet je even zoeken, middagshow 538, want er staat natuurlijk heel veel radioprogramma's, die moet je allemaal niet doen, alleen middagshow 538 van Frank en Heijrem. Ja. En dan klik je op stemmen, moet je je e-mailadres achterlaten, zodat je hem even kan bevestigen, en dan ben je... Klaar. En dat duurt 15 seconden. Ja, echt. Ja, 15, 30. Jelte ja, ja, ja, ja. 45. Ja, maar dat is ook, ja. Ja, maar... <laughs> Het was ook ingewikkeld. <laughs> uh, RadioRing.nl Stem nu. Ga je naar Middagshow 538. Frank en Airen je e-mailadres opgeven. En nog even bevestigen op de mail. En dan kun je ons zo ontzettend helpen. Dus RadioRing.nl als, uh, als je dat voor ons zou willen doen. Heel veel dank daarvoor. Fever nu, Taylor Swift. Lovers past My brother used to call it Eating out of the trash It's never gone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 Het is de favorite hier op 538 in de Middagshow. Er komen heel veel ondertussen. Want het zit natuurlijk in die inbox van ons. En er komen heel veel leuke foto's binnen van die sneeuwpoppen. Het zijn briljante Dat, foto's. De, de meest geniale, grote, mooie, gekke positie sneeuwpoppen. Want ik heb een poging gedaan wel uh, afgelopen dagen. Ja? Maar zover ben ik niet gekomen als wat ik hier zie. Nee. Mensen zijn goed. Nee, ja, maar dit, dit is, dit is vakmanschap. Dus. Ja, ik zie sneeuwpoppen ja. op zijn kop liggen met flessen drank... ernaast alsof ze dronken zijn. Echt geniaal. Ja, De ochtendshow is uh, het NK begonnen. Ja. Uh, het NK mooie sneeuwpop. Uh, als je er eentje hebt, als je mooie sneeuwpop hebt... of je gaat er nog eentje maken, stuur even een fotootje via de 54-8 hebt uh, En er komt veel goeds binnen, dus je moet van goede huizen komen. Klopt. Hè? En dan gaat Luc Ikink als jurylet bepalen ja, wie boy. gaat winnen. Waarom Dat Luc wel. eigenlijk? De goede vraag. Ja ja, ik, ik weet het. Ah, niet. Hij ziet er ook een beetje uit als een. Hij ah, heeft een beetje de look was, van. Als was, was een sneeuwpop. Echt? Toch? Ja toch? Witte haartjes. <laughs> Oranje neusje. Is jouw collega. Ja, heb je dat nooit gezien? Jawel, maar ik zou hem dat nooit durven zeggen. Het is een compliment? Ja, ja het is een compliment. <laughs> compliment. Het is een compliment. Nee, Luc is de beste. Uh, de 50 jaar, Als je een mooie sneeuwpop hebt voor het NK Sneeuwpop uh, van de Ochtendshow. Is het uh, vrienden van Amstel alarmaal geweest? Nee? nee. Nee, hoor. Doen we wel de garantie dat hij binnen nu en een kwartier komt? Ja. Dat is een goed. Uh, belgarantie? Een belgarantie. Oké. Okay. Ja, kroegbelgarantie. Hoi de kroeg wel? Bellen voor kaarten voor de vrienden van Amstel. En het nieuws hier is, komt er ook aan.